En als ze dan niet op de stoep kunnen staan, bij, rondom de parkeerhaven... zet ze dan gewoon tegen de muur aan. En uh, dat hebben we uitgezocht. We zijn in onderhandeling gegaan met een plaats. Het is wel druk in de zaak, hè? Ja, ja, maar ja. Goed, de zaak... <laughs> Ik hoor hier het belletje steeds.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 Wel bekend. ja en, uh, bij, oh, bij uh, uh, Gewoon naar binnenlopen lopen in, in het Zandvoortsmuseum? Ja, ja, of even het Zandvoortsmuseum bellen. En dan oh, okay. naar het nummer van Jan Otto. Dat kan. En uh, dat zou hartstikke leuk zijn als dat uh, mm -hmm. tot een succes zou komen. Um, eigenlijk hebben we het allemaal besproken. Hè? De verfraaiing van het dorp. Uh, de acties die komen er weer aan straks. Uh, de, de, de, de decemberloterij is nog heel ver weg. Ja.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 Erwin Hilbers, ook een fantastisch initiatief is. Uh, dank. En Graag gedaan. We zien elkaar. Fijne dag. Dank je wel. Hoi.